met het NOS-journaal. De ziekenhuizen in Eindhoven, PvdA-leider Samson, in het debat van Knevel en Van de Brink onjuist zijn. In het tv-debat gisteravond zei Samson dat de ziekenhuizen in de regio Eindhoven samenwerken in plaats van met elkaar te concurreren. De drie ziekenhuizen in Eindhoven zeggen dat die uitspraak feitelijk niet klopt. Er bestaan geen afspraken tussen de ziekenhuizen over behandelingen en budgetten op regionaal niveau. Staat in een gezamenlijke verklaring. De ziekenhuizen zeggen dat ze werken volgens de richtlijnen van de Nederlandse mededingingsautoriteiten NMA. Vanmiddag kwam ook het vvd campagne team met enkele correcties op uitspraken van VVD-leider Rutte in het tv-debat. Hij zei onder meer dat de economie in de plannen van de PvdA krimpt. Maar dat is niet juist. De VVD geeft toe dat de economie ook bij de Partij van de Arbeid groeit. De Spaanse bank Bankia heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies geleden van 4,5 miljard euro. De bank raakte eerder dit jaar in problemen vanwege een grote hoeveelheid aan slechte leningen. Spaarders waren het vertrouwen in Bankia kwijt en haalden 13 miljard euro weg bij de bank. In mei werd Bankia vanwege de problemen genationaliseerd. De Spaanse overheid steekt nu opnieuw geld in Bankia om de bank overeind te houden. Eerder vandaag maakte Spanje bekend dat het Spaanse bankwezen drastisch wordt hervormd. Er komt een aparte bank voor slechte leningen.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 Het weer vanavond en vannacht opklaringen en overal droog, wel hier en daar mist. Morgen zonnige periode, het wordt dan ongeveer 19 graden. Zondag meer bewolking en iets warmer. Dit is René Passet van de AMB. De politie heeft voor vandaag snelheidscontroles aangekondigd langs de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. En op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zonder net de mouwen Ik zie mezelf niet zo gauw niks doen En moet er buiten met mijn tanden in mijn taal Dus ik lig wakker heel de nacht te dromen Zonder spanning over wat gaat komen Morgen beginnen we de dag weer vrolijk ik zie de zon opkomen, licht wakker in de bed Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door Slapeloze nachten In de zon breng ik door Mijn ogen reeds gesloten Ik denk al als ik slaap Bin ik Back to the future, voel dat de plek van mijn voeten. Ik krijg straks de stad licht te sterken. Blikken voor ijzer in de stad vol beschermen. Zouden in mijn eentje, mijn visie is cijfer. Zweet in mijn bed, ik belief in de buiten. Mijn gedachten open, masterplan. plan. De kans met de daarvoor nog even aan hoe ver ik ben. Ogen volgen mij net alsof ik in een film zit. Vingers te kievelen, zodat ik even stil zit. Klaar voor de angst, zie je de laline kicks. verslaven. Net alsof je aan de toen slaap slapen, dan blijf ik me gapen, de zon breekt door Wacht op, mijn toekomst Zo'n drang naar morgen, daarom ik dicht Watten in bed, mijn vol met gedachten De tijd ik langs ze door Slapeloze nachten Waar ik kan worden, De zon breekt door, sterren uit de lucht, dat is ons decor. Klee van morgen doen we nog steeds voort, of waar ik kan worden. ligt wakker in mijn bed, yeah. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door, slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door, Mijn ogen reeds gesloten. Denk als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Slapeloze nachten. Punt 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Blommersoper Hits.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 I found some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 Fast, faces passing and I'm homebound I can't go on like this Believing that, that her love is true